Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl Het is 105 Het is 7 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal Israël heeft gisteravond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger waren er onder meer aanvallen... op plekken waar gewerkt zou worden aan de ontwikkeling van kernwapens. In de hoofdstad Teheran waren ontploffingen te horen. Jongeren zijn met 18 jaar nog niet toe aan financiële onafhankelijkheid. De leeftijd zou omhoog moeten naar 21. Dat vinden enkele organisaties die betrokken zijn met jongeren met schulden. Jongeren schatten financiële risico's minder goed in dan ouderen. Dat kan betekenen dat ze eerder in de schulden komen. België heeft extra maatregelen aangekondigd tegen illegale immigratie. De Belgische minister van Asiel en Migratie spreekt niet van grenscontroles... maar van binnenkomstcontroles, zegt ze bij de VRT. We gaan niet aan elke grenspost mensen gaan zetten... want daar hebben we één, de capaciteit niet voor. Maar wat dan vooral belangrijk is, is dat we heel gerichte controles gaan doen op die plaatsen... en op die manieren waarvan dat we weten dat mensen op een illegale manier ons land binnenkomen. De nadruk zal liggen op internationale bussen en treinen... en op vliegtuigen uit bepaalde landen. Oud-Staatssecretaris Ingrid Koenradi... ...stapt over van de PVV naar Ja 21. Het was al bekend dat ze niet verder wilde met de partij van Wilders. In het AD zegt Koenradi dat Wilders dingen belooft... ...die hij niet waar kan maken. Ja 21 noemt ze realistisch. Koenradi krijgt een plek op de lijst... ...achter lijsttrekker Joost Eertmans. Vanwege de verwachte hitte komend weekend worden diverse evenementen aangepast of afgelast. Zo gaat de halve marathon in Zwolle niet door, vertelt de organisatie bij RTV Oost. Er is een extreem hoge temperatuur voorspeld voor morgenavond. Pak een beetje 26 graden. Een luchtvochtigheid van 80 procent en dat betekent dat het voor lopers heel moeilijk is om te transpireren. Andere evenementen nemen voorzorgsmaatregelen zoals extra waterpunten. Het weer: veel zon, later meer sluierwol. In het noorden wordt het vandaag 23 graden, in het zuiden 27. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemsteden en Bloemendaal. Rob Jonker. Terug van weg geweest. Het is vrijdag 20 juni. Goedemorgen. Vroeg op. Oh. Met Rob Jonker. Dat dacht ik wel. Een hele goede morgen. Hij is er weer. Drie weken heeft het geduurd. Het is een brand new day. Everybody look around. because there's a reason to rejoice you see. Een hele goede morgen. Vier over zeven, bijna vijf over zeven. En daar is hij dan. Na zijn uh, twee weken Portugal en uh, nog wat behoorlijke stevig virus uh, <gacht> onder het neusje. En Misschien hoor je dat een klein beetje, ik hoop het niet. Ja, moest ik dinsdag ook verstrekt laten gaan. Waarvoor mijn excuses, ik wilde al terug zijn, maar... 30 mei was mijn laatste uitzending en dat is vandaag 20 juni, nog één dag en dan hebben we zomer. En ik hoef je niet te vertellen als je naar buiten kijkt of misschien wel buiten straat, dat het ook zomers aanvoelt. Het wordt heet deze, uh, dit weekend, dus wees daar vooral voorzichtig mee, blijf lekker smeren. Wat gaan we doen? Drie uur lang zijn we jouw gastheer. hier. Drie uur lang maken we je wakker, nou ik hoop iets eerder al, maar En uh, we zijn bij je met, uh, samen met Robert de Blok, straks om half acht... Oh, van Robert de Blok gesproken doet hij het haarlem 105 nieuws? Waar gaat Robert het over hebben? Nou, dat komt even mooi uit, want dat weet ik, want dat heeft hij me meegegeven. Hartelijk dank, Robert. Straks om 9 uur live in de studio als mijn sidekick. Ook wij hebben elkaar drie weken niet meer gezien. Dus dit wordt een, uh, ja, een, vriendschappelijk, een vriendschappelijke ontmoeting. Dat mogen duidelijk zijn. Waar gaat Robert het straks om half acht over hebben? En dat alleen al is een reden om lekker te luisteren naar Haarlem 105. Schiphol start kort geding in verband met de weerkaatsing van de zonnepanelen. Lijkt me vervelend voor de piloten. Koop in Vogelazang is gered. Dat is een goed verhaal. En het houtfestival, ja, hoe zit het daarmee? Het dreigt te stoppen. We gaan het erover hebben. En Bloemendaal, de hoogste WOZ. Waarom verwaast me dat niet? Ja. ja, dat is niet anders nog. Daar gaat Robert het over hebben. Ik heb het haamsdagmiddag vanochtend opengeslagen. En daar zitten een aantal hele interessante zaken in. Wat denk je bijvoorbeeld over de Verenigde Naties? Iran ontwijkt kritiek op een moordpoging in Haarlem. We gaan erover vertellen. En de vorste stijging van het aantal inbraken in, uh, in Harmermeer, Heemstede en Bloemendaal. Ze moeten op hun hoede zijn. En jij dus ook als bewoner, dat lijkt me duidelijk. Harmermeer zet uh, ja, natuurlijk camera's in om de protesten rond de NAVO-top. Want dat zal je niet ontgaan zijn. Wij gaan ervan uh, genieten, die NAVO-top. Ik heb gelezen dat het geloof ik 1 miljoen per minuut kost. Ik hou even stil. Ja, zeker. En een goed verhaal in Zandvoort. Na 70 jaar heeft tennisclub Zandvoort zicht op een nieuw clubhuis. Dankzij de helpende hand van de gemeente. Nou, dat gaat er allemaal gebeuren, dus blijf vooral luisteren. We hebben even naar het internationale nieuws gekeken. De ministers van de buitenlandse zaken van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... die praten in Genève, Zwitserland, met de Iraanse buitenlandse minister Arachi. Ze willen een, diplom dat is lastig woord op de een diplomatieke oplossing voor de oorlog tussen Iran en Israël. Ja, niet... En demissionair premier Scholf, minister Veldkamp en minister Brekelmans... die geven vanmiddag een persconferentie en dat heeft alles te maken... over de informatie voor de NAVO-top volgende week. En als we het dan toch over die NAVO-top hebben, ja, je weet het. De Ringweg A10 gaat vanavond om 9 uur dicht voor het festival op de Ring. Dat heeft niks met de NAVO-top te maken, maar dat komt er ook nog eens bij. Waarmee zaterdag het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt gevierd. En we moeten toch, toch even naar de sport kijken. Ja, zeker. Het is de laatste dag van het WK Judo in Budapest. En op het programma staan de gemengde landenwedstrijden. Dus dames en heren. En de Nederlandse volleybalsters die spelen tegen Frankrijk in de Nation League. Want ook met volleybal heb je een Nation League. Dus niet alleen voetbal. We houden verkeersformatie natuurlijk in de gaten. We gaan je even iets vertellen over uh, de problematieken. Zeker de, de A10, want daar gaat natuurlijk wel wat gebeuren. Met een festival op de A10, heel apart. Um, en uh, ja, we gaan gewoon lekker wat muziek draaien, toch? Opstand. Ik Probeer je een beetje wakker te maken. Waarom zou je lang slapen als het een stuk mooi weer is? Het was vanochtend al 15 graden om 6 uur. Bijna 10 over 7. Niet ontgaan zijn. Morgen begint de zomer. En dat zullen we weten ook. Het wordt uh, behoorlijk heet van het ziekenhuis. De Underdog Project. We hebben het over 2003. Dat is 22 jaar geleden: de Summer Jam. 12 over 7 op je radio. Je luistert naar Vandaag de Dag, de Ochtendshow. Op vrijdag 20 juni. En je luistert naar je lokale zender Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemsteden en Bloemendaal. We hebben wat verkeersinformatie, maar dat heeft alles te maken met wat er van het weekend gaat gebeuren op de A10. Nieuwe Nieuwmeer, de Amstel. Dat is de aansluiting met de A5 bij Watergrasmeer. Die is dicht vanwege een festival. En dat is vanaf vanavond om 9 uur. En ze gaan pas weer open op de 23. juni om 5 uur s ochtends. Dus dit weekend moet je daar zeker niet zijn. Dat gaat ze twee keer. Hè? Dus knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Amstel en knooppunt Amstel de Nieuwe Meer. Dus de andere kant op uh, bij Watergrasweer. Want daar vindt een festival plaats op de A10 vanwege het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Dan weet je dat die kant dus niet op. Vandaag de dag. Goedemorgen. Ruspuntje. Oh, Mocht je net wakker worden, je wekker radio aan. Jazeker grote jongen in Amerika, Chris Stapleton I it ain't all that labor you should probably leave and I recognize the look in your eyes yeah you should probably leave cause I know you and you know Time for you to finish your wine and you should probably Chris Stapleton. Oh, you should probably leave. Nou neem dat vooral niet te letterlijk. Blijf lekker bij ons hangen. You should probably leave. We gaan door tot 10 uur. Tussen 7 en 10. You should probably leave. Ja, de gemeente Velsen maakt haast met de woningbouwplannen. Waarom niet? Ja, er is genoeg vraag naar huizen. Na de bewonersbijeenkomsten over de Venenstraat... komen voor de zomervakantie nog avonden over het terrein... aan de Kalverstraat in de Muiden en de Grote Buitendijk in Velsenbroek. Als onderdeel van het plan Pond tot Park... had de gemeente erop gerekend dat woningcorporaties... verouderde flats zouden slopen en vervangen door nieuwbouw. Maar ja, daar gaat men voorlopig nog niet over... de zetten de komende jaren vooral in op renovatie en verduurzaming. En dat betekent dat, uh, ja, dat de gemeente toch na moet gaan denken over uh, het bouwen waar het maar kan, om het zo maar te zeggen. En uh, achter het complex aan uh, de Albert Heijn uh, aan, ligt aan de Kalverstraat nog een open terrein aan het Dudokplein daar uh, in de Muiden. En uh, net als de flats aan de Kalverstraat en de Piet-Heijnstraat uh, nooit zijn afgebouwd. Het is nu deels een speelveld en deels een hondenlos loopgebied. En daardoor uh, ja, wil de gemeente toch kijken... of er 40 tot 50 woningen gebouwd kunnen worden. En dat geldt ook voor Velzebroek de Grote Buitendijk. Men heeft daar woningplannen. Um, die zijn in 2011 maar liefst, dat is 14 jaar geleden, stopgezet. Want de grond tussen de Grote Buitendijk en de A9... is grotendeels in de handen van de gemeente. En op aanbrengen van de gemeenteraad wordt nu bekeken... of er meer woningen kunnen komen op deze relatief grote locatie. De verwachting is... dat de de eerste woningen na 2030 worden opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst laat de gemeente in de eerste verkenning van het gebied zien met kansen en knelpunten. Dat is tussen half zeven en acht uur kan iedereen in het polderhuis binnenlopen. Nou, mocht je er iets over weten, dan kun je online ook kijken. Samenspelvelzen.nl uh, Ik vind het een mooi woord en mooi bedacht. Heel But at night it's a different world. Go out and find the Come on, come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. Baby, don't you know? It's a different world. Go out and find the girl. Come on, come on, it's dance on me. Despite the heat, it will be alright. Niemand anders dan Joe Cocker. Hij bezingt Summer in de zitting. En dat gaat het zeker worden van het weekend. Hier in Harlem. Morgen richting de 30 graden. Zondag gaat het alweer naar 24. Maximaal. Op dit ogenblik 15 graden in de Harlem. En het loopt al snel op. De komende uren naar 22, 23 graden. En je wil zomer, dan krijg je zomer. 8 voor half 8. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag. De Ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Op de maandag en de donderdag met Bob Evers. Die ik overigens hartelijk bedank voor het waarnemen tijdens mijn afwezigheid. En dat geldt ook voor Pedro van Looy, Die de woensdag alles voor zijn rekening neemt, maar ook de dinsdag pakte. Goedemorgen, goeiemorgen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar vandaag de dag. Live vanaf de zijweg, zeilweg nummer 10, in het centrum van Haarlem. En uiteindelijk gaat het altijd over de liefde. I call it love. Dit is Poco. op je radio met P E P O Z O I call it love. You Het is vier voor half acht en we hebben nog één plaats voor je voor dat Robert de Blok met zijn Haarlem 105 nieuws komt. Het is de allernieuwste van Suzanne Vreek batterij. Zeg maar de opvolger van, ken je dat gevoel? Ja, we weten allemaal wat er met Freak aan de hand is. Maar ze hebben maar, het weer opgepakt. Je maakt me dag weer positief. Want je regent mij weer al die energie. Liegen niet, liegen niet Zie mijn droom Dat jij me zei van eens sliep en dat raakte mij, nu staan we nu ik niet. Nee, tegen polen liggen niet, liggen niet. toen ze dit nummer opnamen. In mei wisten ze nog niet van het verschrikkelijke nieuws. Maar ze hebben de knop omgedraaid. Ze gaan gewoon weer lekker optreden. En daar is het mooiste van maken. Suzanne en Vreek. alles ik is opgeladen. gaan we En nee, ik wil nog niet dat het stopt Dat hopen we voorlopig zeker niet En zo is het eerste half uur al voorbij Jazeker Goedemorgen als je net inschakelt Je luistert naar Haarlem 150 Lokale zender van Haarlem, steden en Bloemendaal En we zijn bezig met vandaag de dag de ochtendshow Tot 10 uur En hij zit klaar op zijn torenkamer en straks om 9 uur is hij live in de studio. We hebben het over Robert de Blok. Eén van onze nieuwslezers die uh, de vaste vrijdag altijd meepak. En hij gaat ons alles vertellen over het Haarlem 105 nieuws. Hier is Robert de Blok. Haarlem 105 nieuws. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Robert. Schiphol spant een kort geding aan tegen de Belgische eigenaar... van het zonnepark langs de A9 bij Zwanenburg.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 De toekomst van het houtfestival in Haarlem is onzeker. De gemeente wil geen vaste subsidie toezeggen... voor de periode 2026 tot 2028. En daarmee vallen ook evenementen als de Stripdagen en de Big Sing... buiten de gegarandeerde regeling. Ze moeten allemaal opnieuw meedingen in een algemene subsidieronde. Door de onzekerheid overweegt de organisatie de stekker eruit te trekken. De financiële risico's zijn volgens hen zonder subsidies veel te hoog.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 Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft is gisteravond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger waren onder meer aanvallen op plekken waar kernwapens worden ontwikkeld. In de hoofdstad Teheran waren explosies te horen. Oud-staatssecretaris Koen stapt over van de PVV naar jaar 21. Het was al bekend dat ze niet verder wilden met de partij van Wilders. In het AD zegt Koen dat Wilders dingen belooft die hij niet waar kan maken. Meerdere evenementen worden dit weekend aangepast of zelfs afgelast vanwege de verwachte hitte. Het kan tropisch warm worden. Zo wordt de hardloopwedstrijd op de A10 in Amsterdam gehalveerd. En vandaag veel zon, later meer sluierbewolking... en het wordt 23 tot 27 graden. Dit is Aardem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. aardem 105nl 5, 5. Hoog op. Hoog op. met Rob Jonker. Dat dacht ik wel. Dankjewel, Robert. We treffen jou straks rond de klok van half negen aan. Oh, wat een feest gisteravond. Was je er ook? De Ziggo Dome, volledig uitverkocht. Lionel Richie maakte er een groot feestje van. En ik was erbij... En dat klonk allemaal weer fantastisch. Wat een show. En deze zong hij ook. Lionel Richie met CLA. You know Gisteravond één groot feest. In de Ziggo Dome zat ik te luisteren naar... Uh, nou, meer te zwingen. Naar Lionel Richie natuurlijk. Hij is vandaag 76. We zongen gisteren nog even langs ons leven. Hij wist niet wat hem overkwam. Say hello to the hits. En dit was er weer een van... Maar die goede man heeft zoveel hits gemaakt. Een avondvullend programma. Ja, het was, het was echt een feestje. Ja, van iets feestelijk naar iets minder feestelijk. Het aantal woningamdraken inbraken in de gemeente rondom Haarlem... Is de eerste maanden van 2025 veel groter dan in diezelfde periode vorig jaar? Hmm. In -en Meer, Heemstede en Bloemdaal moeten de bewoners echt op hun hoede zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Independent naar aanleiding van de Europese Dag tegen de woninginbraak. Dat was afgelopen woensdag. Waar landelijk sprake is van een lichte daling van het aantal inbraken... gaat dit niet op voor een aantal gemeenten in deze regio. Haarlem en Meer noteerde de grootste stijging van het aantal woningenbraken... in heel Noord-Olland. Schrik niet. In de eerste vier maanden van 2025 werden daar 66 keer ingebroken. En dat was vorig jaar 35 keer. Dat scheelt nog wel. Ja, dat is behoorlijk zelfs. In Haarlem is er sprake van een positieve ontwikkeling. Daar daalde het aantal woninginbraken van 62 naar 37. Dus de andere kant op. Maar... Ja, een grote kans om inbraak te hebben heb je in Heemstede en Bloemendaal. Ze staan namelijk in de top 10 van de Noord-Hollandse gemeenten. Heemstede staat zelfs op nummer 2, vlak na koploper Oossaan. Dat is bij mij in de buurt. Ik woon in Asseldelf. In Heemstede werden in januari tot en met april van dit jaar 16,4 inbraken per 10.000 woningen geregistreerd. En in Bloemendaal lag dat aantal op 15,4. En daarmee staat deze gemeente op de vierde plaats. Nou, kortom, zorg dat je alles goed afgesloten hebt, want het is nu prachtig weer. En dan ben je al geneigd om even naar uh, de bakker te lopen en de boel even open te laten. En dat is vaak geen goed verhaal. Uh -huh. It ain't. In Haarlem. Het loopt op naar 23, 24 graden vanmiddag. En dit is Gravity 6. Stare into the sun. Dat moet je niet doen. Zonnebrilletje op. Het wordt morgen heel heet. Dus hou er rekening mee. 11 over half acht. Je luistert naar vandaag de dag de ochtendshow. Hij is weer terug van weg geweest. Het heeft even iets langer geduurd. Nog een stevig virus onder de, onder de leden.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 niet Laan. De polderbaan van Schiphol, die wordt gebruikt voor de aankomst en vertrek van wereldleiders. Ook de A4 en de A44 vallen onder dat besluit. De snelwegen zijn grotendeels afgesloten, omdat de deelnemers over die wegen naar de top gaan. En na afloop langs de route weer vertrekken. Het zijn allemaal hoogwaardigheidsbekleders. En ja, dat moet zonder vertraging en verstoring gaan. Nou, daar komt hij aan hoor. Extinction Rebellion wil maandag de A44 blokkeren. De klimaatactivisten ze willen de regeringen van de NAVO-lidstaten oproepen om er alles aan te doen... om de verergering van het klimaat en ecologische crisis te stoppen. Extension Rebellion meldt niet in welke plaats de blokkade zou moeten gebeuren. Nou, dat wordt nog spannend allemaal. De camerabewaking gaat vandaag in en geldt tot volgende week zaterdag. De NAVO-top begint dinsdag met een voorprogramma en een diner... met koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch. En het overleg tussen de leiders, dat is woensdag. 105. Als je net wakker wordt... Is dit lekker wakker worden hoor? Met die fantastische van I Cause the sun is away like a magnet on me I don't care what they say We can do it our way And it's love just a game to Come and play I see De nummer 2 van uh, de top 40. Vanmiddag hoor je of die misschien al 1 gegaan is. Ed Sheeran, je bent een paar weken weg. En daar staat ze wat op nummer 1. Het is kwart voor acht. Fijn dat ik luister naar Harlem 105. Je luistert naar vandaag de dag de ochtend show. Live vanaf de zijweg, Zijweg nummer 10. 505. Live loose on the edge of the mainland. No love for the plan of the big man. Ain't it crazy? All this raging. Nine to five, chase the money, I can taste it. Get a job, get a house, get your shit straight. Be a man, pay your share and participate. You believe it, to achieve it. Feel your stomach, keep it running, see the reason. Ooh. Give it up, you wanna. Oh, give it up and act like us. Oh, you'll be on your World. loving every corner and I love every curve, dancing to the groove and the rhythm of Earth. spiritual wisdom, one universe, singing my songs from the east to the west, money will never buy me happiness if we do what we love and we love what we do, why can't I just be me and can't you just be you, give it up, you're one of us, one of us.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 Uit de buurt. Jack en de Willeman. One of us. ...Haarlem, zo kan ik het niet maken. 12 voor 8 op jouw radio. Goedemorgen als je net bij ons bent ingeschakeld. Het gebeurt niet vaak dat namen van Haarlemmers genoemd worden... tijdens vergaderingen van de Verenigde Naties. Maar dat gebeurde woensdag wel. Iran heeft bij een mensenrechtenvergadering van de Verenigde Naties geweigerd... om verantwoordelijkheden te nemen voor de bijna-moord... op de Iraans Haarlemse journalist Siamak Tamasbi. Ondanks een inspreekbijdrage van VVD-Kamerlid Ulysses Elian... spraken Iraanse afgevaardigden alleen maar over de onwettige agressie van Israël... Ja, zo is het. Ja, maar dit was toch wel uh, heftig. De Mensenrechtenraad was bijeen om zowel de humanitaire situatie in Iran als de uitbanning van buitengerechtelijke executies te bespreken. Ja, die twee zijn namelijk met elkaar verbonden, zei het speciaal hiervoor afgeleide VVD-kamerlid Ulysses Elian Siamak Tamasbi. werd bijna gedood, liet hij weten. Op enkele tientallen meters afstand van die Iraanse vertegenwoordigers. De dissident Tamasbi kreeg in juni. 2024 bij zijn huis in Haarlem. Schutters voor zijn deur die net op tijd door de politie konden worden gearresteerd. De AIVD bevestigde onlangs dat zij aangestuurd werden vanuit de Iraanse overheid. Iran huurt criminele bendes in Europa in. Ze gebruiken huurmoordenaars om iedereen die het aandurft ze tegen te spreken, angst aan te jagen. Al dus Elian, ja, hij had in ieder geval spreekrecht. De parlementariër kreeg in een lijst met schriftelijke bijdrage steun van onder andere uh, Spanje. Die riep tegen Iran op om geweld tegen mensenrechtenactivisten, journalisten en maatschappelijk middenveld te beëindigen. Ja. De vertegenwoordigers van Iran gingen echter niet in op de suggestie. Sterker nog. De wet had gezegd: Iran veroordeelt krachtig alle vormen van buitengerechtelijke, standrechtelijke en arbitraire executies. Tamasbi was echter blij dat Elian grote woorden heeft gesproken in Zwitserland. Veel dank. De terreurmafia van de Islamitische Republiek is de grootste ter wereld. Hoe durven zij te spreken van mensenrechten? Muziek uit de buurt. Dit is Arnhem 105. Live loose on the edge of the mainland. No love for the plan of the big man. Ja, er gaat iets mis. Raging, nine, nine, Want die hebben we net gedraaid, toch? Haha. <laughs> oh, voor Haarlem, Heekstede en Bloemendaal. Oh, Dat kan er zomaar, hè? Dit is Haarlem 105. 105. We hebben we gewoon weer een volgend nummer voor je klaarleggen. 9 voor 8. Hypnotiserende muziek. Ja, muziek uit de buurt hadden we al gedraaid. Jack and the Weatherman. Die lag weer klaar. Dat is een goede plugger geweest, denk ik. Hypnotized. Dit is Ferris Pierre. En Icy Blue. Icy Bisou, niet Blue. Het is bijna vijf voor acht. dat betekent dat we onze laatste plaats van het eerste uur gaan draaien. Maar we zijn nog twee uur bij. Tot tien uur. Vandaag de dag live vanaf de zijweg. Zeilweg nummer tien. In het centrum van Haardam. En dus achter de Albert Heijn. Als je bekend bent met de zeilweg in Haarlem, We zitten echt midden in het centrum. En niemand minder dan Billy Eilers beëindigt het de eerste uur wildflower Don't need to remind me I should put it all behind me Shouldn't I? But I Stemgeluid, kun je wel zeggen. Een wilde bloem, die moet je niet plukken, die moet je laten staan, zeg maar. En zo eindigt het eerste uur. Mocht je er niet bij geweest zijn, blijf dan lekker hangen voor de tweede en de derde uur van vandaag de dag. Elke werkdag tussen maandag en vrijdag. Tussen 7 en 10. En dat doen we met drie mannen. De maandag en de donderdag. Bob Evers. Op de woensdag. Pedro van Looy En op dinsdag en vrijdag. Ondergetekende. Aan de weekend zijn we er ook. Ah! Ron Anbeek. Op de zaterdag en zondag. Tussen 7 en 9. En zo zijn we.